4 uur Levi van Eck met het NOS Journaal. De schorsing van Rusland bij de Olympische Spelen blijft van kracht en dus is de Russische vlag niet te zien bij de slotceremonie later vandaag. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Voornaamste reden voor de handhaving van de schorsing zijn de twee dopinggevallen bij Russische atleten. De Russische atleten doen deze winterspelen mee onder neutrale vlag en die vlag zal wel tijdens de slotceremonie te zien zijn.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 We moeten naar uitkomen met z'n allen. Dat is heel iets anders. Ik ben blij dat je dat krijgt, man. Het lukt er niet. Ja, goedemorgen. Je luistert inderdaad naar een gloednieuwe episode van het programma... Jezus. Een nieuwe episode van het programma makers. Hier op NPO Radio 1, het tweede uur is aangebroken. We hebben het, deze hele uitzending over het vaderschapsverlof. Druk te maken, is een vrij simpel programma. Het telefoonnummer is 0800-1121. En jij mag dat telefoonnummer bellen om mee te praten over het onderwerp. En af en toe gooi ik een vraag op, een stellingtje. Maar je mag ook reageren op andere bellers, op, op het nieuws. En uh, als je zelf nog een hele leuke toevoeging hebt, ook dan ben je van harte welkom. Vlak voor het nieuws van vier uur sprak ik Joke al heel kort even. Zij heeft namelijk gebeld naar 0800-1121. Joke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens. Je hebt gebeld. Gaat het nu goed met je? Want je was zo aan ja, het douchen. Ik zit even, dus ja. even ik, ik pak even een wadertje Ja, ja, ja. ja. ja goed, zo, op, goed. Ja, dat gebeurt af en toe. Zo, ik. Mijn commentaar op dit hele verhaal is, is allemaal leuk en aardig dat al die uh, mm -hmm. mannen dus ook wel vrije tijd krijgen. Ja. Maar um, hebben ze zich ook gerealiseerd welke, welk, welk, wat de invloed dus is op de, de werksituatie waarin ze zich bevinden. Met andere woorden, dat andere mensen dan dus hun taken over moeten nemen. Ja. Ja. Want dat is allemaal niet zo eenvoudig. Ja. Want het is gewoon iemand zoveel weken weg. Mm -hmm. En dat moet maar gewoon opgevangen worden. Dus als je geen kind hebt, dan ben je, wat dat gaat het dus een beetje in de min. Ah, oh, dus je bent een beetje benaderd nu als je geen kinderen hebt ja. Dat is wat je zegt. Ja, aan de andere yes. kant, uh, uh, Joke, zou je ook kunnen zeggen... dat als jij geen kinderen hebt, er meer uh, werkgelegenheid voor je is. Als je een freelancer bent, kun je weer even een paar weken... bij dat ene bedrijf uh, aan, aan de slag. Of kun je weer een paar weken invallen op die school. Want die ene leraar is net vader of moeder geworden. Nou, vader geworden dan, want de moeder die was al tijdje weg natuurlijk. Uh, uh, uh, en dus kun jij daar aan de slag. Dus dat, het, heeft, het heeft twee kanten eigenlijk, toch? Ja, nee, nee, maar het is een hele duidelijke bevoorde be bevoordeling voor, voor mensen die dus kinderen krijgen. Het zijn ouderschaps, uh, ouderschapsverlof of, of weet ik wel wat voor soort verlof allemaal bij elkaar opgeveld. Als je kinderen hebt, dan heb je dus kennelijk zoveel vrije tijd op, op, op jaarbasis dat als je dus die kinderen niet hebt, dan heb je dat dus niet. Is het daardoor ook een, een, een slechte wet eigenlijk dan? We nu, is, het, is, het, is het helemaal geen goede wet eigenlijk... door, door, door, door, door dus deze benadeling nee, van niet, mensen zonder kinderen? Ik, ik, ik zeg niet dat het geen goede wet is. Ik zeg alleen nee. nee, maar dat de consequenties daarvan dus die zijn... Ja, dat de dus dan dus vervolgens terechtkomt... bij de mensen die dus gewoon nog wel werken en geen kinderen hebben. Ja. En, en hoe zouden we dat kunnen oplossen? Zouden we die mensen tevreden kunnen stellen met nog meer loon dan? Als je stel je moet invallen voor iemand die ja. met vaderschapsverlof is, krijg jij dan die 30% die hij inlevert? Zou dat een goede oplossing zijn? Nou, ik oh. weet niet of het een goede oplossing is. Ik heb daar niet vooralsnog een oplossing voor. Ik, heb, ik signaleer alleen maar dat het probleem dus helemaal niet aan de orde komt. Kijk, nou, en toch heb je het even genoemd, Joker, dankjewel. Ik had er helemaal niet over ja. nagedacht nog. Ik vind het wel goed eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nou, denk erover na. zal ik doen. En nog een hele fijne zondag. Ja, goed zo. Dankjewel. Oei, oei, oi. Druktemakers, waar je naar luistert... 0800-112, is het telefoonnummer. Bellen maar. Dat kan nog. Tot aan vijf uur. Over dus, vaderschapsverlof. Sluit je je aan bij Joken Of heb je juist een hele goede, goede reden, een goed argument... tegen het probleem wat Joken net heeft opgeworpen? Ben ik benieuwd naar. Dit is Tino Martin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 Van de bovenste plank. laat me leven. Tino Martin en Gerard Joling. Druktenmakers. Haha. Met Lux neel. Wat vond je nou van uh, Bela? Hey, hallo. Hallo, wat vond je van de muziek? Ja, ach, uh, ik kan uh, uit volle borst. Uh, Brullen hè? Lekker hè, als volle borst <laughs> even brullen. Bela, jij hebt gebeld naar 0800 1121 en we hebben deze uitzending over vaderschapsverlof. Wat, uh, hoe, hoe sta je erin? Wat is je mening? Je hebt gebeld met een reden, neem ik aan. Ik vind het een uitstekend idee. Kijk eens aan, onderbouw dat <lacht> eens. Nou, ik ben uh, een kwartier geleden gebeld door mijn dochter. Oeh. En die is uh, 19 jaar geleden ge geboren, die was vandaag jarig. Oh, wat leuk, Gefeliciteerd. En uh, dankjewel. En die uh, kwam thuis van het stappen met vriendinnen. En uh, toen belde ze me op en die is nu uh, naar bed. Mm -hmm. En toen die 19 jaar geleden geboren werd, was ik net thuis vanuit de havens... waar ik nogal wat uh, gevaarlijk werk deed uh, met ziekteverlof. Ah. Want ik was van een grote grijper van een uh, brugkraan gegleden met nat nee, en glad beer. En toen had ik een klein een stukje van bot van mijn hielbeen uh, afgebroken. Jezus. Gatverdomme. Ja. Yes, toen, toen was ik precies voordat zij geboren werd, had ik ziekteverlof en zodoende heb ik dus vijf uh, en maand lang. Uh, ah. Uitstekend voor er uh, kunnen, kunnen zorgen. En oh, een lekker, enorm man. goede band met erop gebouwd vanaf ja. het begin. Ja, is dat, is dat, want ik, ik, heb, ik heb nu een paar mensen erover gesproken. De een spreekt er tegen, de ander zegt inderdaad zoals jij. Nee, het, het, het werkt wel echt. Is het, bouw ja. je een, een betere band op? Heb je dat gevoel wanneer je er gewoon vanaf het begin af aan als vader uh, meer bovenop zit? En niet echt letterlijk natuurlijk, want dat gaat helemaal niet goed. Maar dat je echt wel, <laughs> echt wel uh, meer tijd met je kind, je pasgeboren baby doorbrengt... dan dat je meteen gaat, uh, gaat werken weer? Dat is wel mijn ervaring. Ja. Uh, want ik heb een uitstekende band met haar. En uh, zij uh, is, zit nu in het laatste jaar van het gymnasium. Kijk, hey. dus, en uh, ze wil hier naar de universiteit. Ah. En dan zal ze waarschijnlijk daarna dus ook wel een uh, redelijk goede baan krijgen. Zal ja, alles een zo. beetje mee. Zit. Ja, ja, ja. En dan kan ze een uitstekende bijdrage aan de maatschappij leveren. Kijk eens aan. En dat zal voor een deel komen doordat ze dus niet alleen met haar moeder, maar ook met mij ja. uh, een hele goede band heeft kunnen opbouwen. En, uh, en, uh, Bela, heb jij, heb jij uh, meerdere kinderen? Ik heb ook nog een oudste dochter, die is 6, uh, 27 nu op het moment. Ja. Hoe is, uh, hoe is, de, hoe is de band uh, daarmee? Nou, die heb ik dus zelf niet opgevoed, want dat is niet mijn biologische toekomst. Oh, kijk. Oh, Oké. Okay. Uh, uh, ja. Maar die heb ik dus ook niet uh, kunnen helpen toen uh, ze pas geboren was, uh, want die heb uh, ik vanaf de derde leren kennen. Uh. En daar heb ik ook een goede band mee, maar... Uh, ja, het is toch anders natuurlijk dan ja. met die jongste, zeg maar. Ja, ja, ja. En, en dus, uh, even terugkomen naar het begin van het verhaal. Een beetje een, een, een geluk bij een ongeluk. Je zat thuis vanwege ziekteverlof. Uh, en uh, toen heb je dus wel heel veel tijd met je pasgeboren dochtertje door kunnen brengen. En uh, heb je nu een hele goede band opgebouwd nu. Ja, dus, dus danig dat ik dus, uh, uh, haar ook zo gek gekregen heb om, uh, net als ik... Uh, Eerst een motorrijpwijs te halen in plaats van haar <laughs> oh, en uh, Die oudste had dat al en dan gaan we van de zomer met z'n drieën naar Zuid-Frankrijk. Oh, Eendorp. wat lekker, wat lekker. Hé, hey, en dan uh, even als, als afsluitende vraag. Uh, uh, stel je zou het nu uh, voor jezelf mogen, mogen indelen. Is dan nu die, die, die vijf dagen betaald verlof en uh, later die vijf weken erbij nog deels betaald uh, verlof. Is dat, is, dat, is dat mooi, is dat genoeg of zou je, zou je het ergens nog willen aanpassen? Ja, nou, misschien nog wel langer. Nog langer? Ja, ik hoe, hoe lang dan? Dat het zich op den duur uitbetaalt uh, ten opzichte van de maatschappij ook. Ik vind dat een beetje ja, uh, beperkt en kort kort, uh, op korte termijn gedacht. Dat het uh, allemaal zo bezwaarlijk zou zijn voor werkgevers en zo. Uh. Ja. Ik geloof dat het op de lange termijn juist heel positief uitwerkt. Oké. Okay. Nou, dat is goed. Want jij, jij, jij sluit je niet aan dus bij wat, uh, het idee van joken nee. dat, uh, nee. dat, dat, dus, dat, dat mensen um, benadeeld worden die geen kinderen hebben. Nee, nou, uh, ik geloof nou niet dat, uh, dat die werkgever daar zo mee zat... Uh, dat ik vijf en een maand in de ziektewet. Nee. Uh, nee, de tijd. Dat het, ja. Sterker nog, er werd in het ziekenhuis gezegd, dit gaat 6 tot 12 maanden duren en ik was na 5,5 oh. maand alweer aan het werk Kijk, en uh, up and het running. was tot ieders grote tevredenheid, man. <laughs> Gelukkig. <laughs> nou, nou Bela, uh, nogmaals gefeliciteerd met, uh, met de 19-jarige verjaardag van je, van je dochter en alvast heel veel plezier aan komende zomer uh, met, op de motor, maar ik denk dat je nog wel spreekt voor je tijd. En bedankt voor het bellen. Ja, ook Ido. En nog een ja, hele fijne vijf. zondag. Hoi, hoi. gelijk zeg. Hoi. hoi. Uh, ook gebeld naar 0800-112 en uh, is Daniel. Daniel, goedemorgen. Ja, go uh, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Goeiemorgen. Uh, goeiemorgen. Ik denk wel eventjes over dat... Zwangerschapsverlof. Ja, dat of, is precies hoe zeg je dat? Ouderschaps... Ja, het, het, het ouderschaps-slash-vaderschapsverlof. Want de zwangerschapsverlof, daar nee, eh, eh, verandert niet heel veel aan. Uh, maar de vaderschapsverlof, dat is nu uh, wat, wat langer, wat uitgebreider. En dat gaat dus ook nog in de toekomst. Uh, in 2020, uh, vanaf 1 juli, uh, nog, nog uitgebreider en nog langer. Ja, ik, ik hoorde het zoiets. Alleen ik vind dat... Uh, het, eigenlijk vind ik dat iedereen, of, dat, iedereen dat voor zichzelf uh, moet weten uh, wat hij doet... Uh, Kijk, als je een eigen zaak hebt. Ja. En uh, dan. Uh, ja, dan kun je het zelf natuurlijk bepalen gewoon. hè? Dan kun je zelf nee, maar, bepalen. Wat het, je het, het, het is natuurlijk niet zo nu dat, dat, dat, dat vanuit de regering wordt gezegd, je bent nu vader, dus je gaat verdomme ook vijf dagen vrij nemen. Dat, dat mag je natuurlijk ja, zelf bepalen. Oh, dat is niet het geval. Nee, nee, nee, nee. Daarom nee, nee. zeg ik van. Uh, dat, dat moet je zelf weten. Ja. Wel lekker dat dat gewoon kan toch eigenlijk. Vijf dagen is even vrij pakken. Ja, dat, als, het, als het kan, dan zou, dan, dan, zou, zou, zou, zou je dat kunnen doen. Uh. Ja. Heb je zelf wel kinderen, Daniel? Uh, nou, uh, niet dat ik zo... Uh, <laughs> die, uh, <laughs> niet dat je weet. Nou, ik heb... Uh, uh, hoe zeg het? Ja. Ik ben zelf... Uh, uh, heb ik mijn ouder... Mijn... Ja, dat, dat weet ik dus eigenlijk niet. <laughs> je, weet, je weet niet of je Het kind... zou kunnen, ik ben een keer op de Schelling, heb ik uh, een relatie gehad. Oh? Maar ik, ik heb nooit... Uh... Maar dan heb jij een beetje liggen rollenbollen. En uh, onveilig. En je weet niet of daar iets uitge uitgekomen is? Uh, ja, precies, dat bedoel uh -huh. ik. Alleen, dat maakt me ook niet uit, want... Uh... Zo niet. Uh, nou, wat is dat nou weer? Want ze hebben altijd de moeder, hè? Ja, maar ho, ho, ho, ho. Daarom zeg ik van, dat je moet hebt iedereen ook zelf weten. Nee, maar je hebt ook een vader nodig in het leven, toch? Of niet? Maar, maar uh, hoezo, hoezo, uh, hoezo, hoezo? Weet je dat niet zeker? Dat vind ik wel op zich al intrigerend. Nou, dat je dus niet nou, dat zeker weet of je dat, vader bent. Nou, dat, dat is niet hè. want uh, nee, dat ik, niet, ik kijk, heb ik waarschijnlijk ik. mijn vader nooit gekend. Ja, ik heb hem misschien één keer gezien. Oh, jij bent... Ik wacht even hoor. Je hebt je eigen vader nooit gekend. Nee, mijn eigen vader nooit gekend. Nee. Oh, dacht je zelf, dat, je, dat je zelf dacht dat je misschien vader van een kind was? Dat dacht ik Ja, nou, nee hoor. Oh. Nee, want uh, omdat ik geadopteerd ben. Ja? Uh, ik heb uh, één keer mijn moeder gezien en één keer mijn vader. Oh, op die manier. Ja, ja, ja. En mijn en, en, uh, en vader, die had een eigen zaak. Mm -hmm. Die zat in, in de, ja, hoe noemen we dat? Op, huizen opknappen. Oh ja, renovatie. Dus die, uh, die, die, had, die, die, uh, die, die woonde ergens anders. Ja, ja precies. Ja, De, ergens anders, dus ja, die ja. heb ik nooit. Uh, die, die heb ik eigenlijk uh, één nee, keer nee, gezien. En, en, ik... en, en, en zelf heb je ook geen kinderen? Uh, nee, ik heb ja. eigenlijk geen, nee, ik heb geen kinderen. Nee. En die zijn we niet bij huizen. Nee, niet, niet, uh, niet uh, bij huis. Uh. Nee, oh, niet dus bij dat huis? zeg ik van dat, uh, dat moet je zelf weten. Kijk, ik, ja, ik heb nou geen werk. Nee. Dus uh, dan is dan, is het, uh, dan kun je dat zelf bepalen hoe je je tijd indeelt, hè? Ja, dan kun je dat, zelf, dat is wel waar. Dan kun je dat gewoon lekker zelf... Dat is ook wel weer fijn, toch? Dat je het met jezelf kan inrichten. Ja, dat je een beetje, ja, een beetje in huis kan aanrommelen. Ja, precies. Hé, hey, uh, Daniel, mag ik je nog een hele fijne zondag wensen? Ja, jij ook, hè. En uh, ja, van hetzelfde. Ja. Precies. En een goede nacht nog. Oh, dankjewel. Dat is ook... Uh, ga, je nog wat okay. leuks, ga je nog wat leuks doen vandaag? Uh, ja, ik ga eventjes... Uh... Hoe heet dat? Tele televisie kijken. Oh ja. Dat ja. is wel... Uh... Ja, ik heb... Uh, ik, heb uh, ik heb veel senders erop. Oh, lekker. Dus uh, ik kan alle kanten op. Ja. Hey, trouwens... Ook, uh, ook, ja? ook wel, uh, ook wel Nederland 1, uh, of oh, noem je dat NPO is het tegenwoordig. Ja, NPO 1. Jij kan gewoon NPO 1 ontvangen. Waar woon jij? Ja. Uh, in Groningen. Oh, ook daar dat. Gewoon... in Groningen. Oh ja, dan gewoon daar ook NPO 1. Dat is wel, wel beter. Ja, we kunnen gewoon nee. NPO 1 ontvangen. Hey, uh, mag ik jou even iets, iets voorleggen nog, hè, voordat je weer ophangt, uh, ja, Daniel? Je kan ook appen natuurlijk, via de, de, naar de NPO Radio 1-app. Uh, oh. dus gratis te downloaden in de Apple Store en de Google Play Store. Uh, en Rolanda oh, nee. heeft geappt. Um, is dat trouwens een... Nou, nee, nee. Um, uh, die stuurt een leuk programma, maar kan je een beetje minder vloeken. Ik ben gelovig, dus het irriteert mij. Maar daarnaast is het gewoon niet netjes om als presentator te vloeken. Uh, oh, nee. de, en, uh, is dat laatste ook van haar nog? Is dat, ja, ja en verdomme! Op de radio kan het al helemaal niet. Beetje fatsoen, s'il vous plaît. Vind je dat ik veel vloek? Uh, nou, ik, ga, ik, ben net al, ik was net om drie uur pas wakker. Ja, toen begon het programma ook. Pas wakker. En ik heb uh, het. Ik heb dat niet helemaal meegekregen. Want ik uh. heb tussendoor ben ik even gaan ontbijten. Wel vroeg ontbijten dan? Wat zeg je? Wel vroeg ontbijt. Ja, nou ja, ontbijt. Ik, ik had een beetje trek gekregen. Want. Oh, ja. uh, dus ik denk, pak even een, uh, een, uh, een drankje. Ja, oh, een, een alcoholische versnapering. Dus ik, ik heb daar, daar, daar heb ik geen mening over, oh, want daar heb ik niet meegekregen. Dus, uh, en, uh, dus dat, uh, nah. dat kan ik je niet vertellen. En, nee, maar nee, ik, ik, okay. niet uit. Dan ga ik, ik nog meteen. Ik heb een prettige dag ook. Ja, uh, ja dat, zou, dat het vanzelf okay, Ik ga nog even verder luisteren en dan oh, ga dat vind ik straks leuk. televisie kijken. Ja, NPO1. Lekker. Doe. Oké, okay, NPO1. Is goed. Hartstikke leuk. Doe. Hey, god. Oké, okay, uh, dankjewel Daniel voor het bellen. 0800 112. En dat kun je ook bellen als je een klacht hebt. Als je een vraag hebt. Als je een goed verhaal wilt vertellen. Kom maar door tot aan 5 uur. Is het druk te maken? Is met nu de Sugar Babes? Is Goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. Je bent met een klacht. Ben ik nou in de uitzending? Ja, je, oh ja hallo met Luc van Radio 1. Nee. Oh ja, dat had ik niet gehoord. Ja, nee, Luc sorry, ik even bij moeten zeggen. Nou ja, een klachtopmerking. Ik sluit me aan bij de vorige belster. Die zei van dat ze het niet prettig vond. Uh, nou ja, dat je, dat je vloekt in het programma ja. van NPO. En daar ben ik het helemaal mee eens. Het stoort ja. mij ook erg. Maar ja, ik weet niet of jij wat om je luisteraars geeft. Je ja, je ik wel. ja, ja, ja. Dat zal wel, ja. Nou, gewoon niet zo sarcastisch. Um, uh, nee, maar wat jij thuis doet, dat moet jij zelf weten. Nou, maar... maar je bent wel uh, bij de NPO, hè? Nou, mag je bij de NPO 1? de radio. Mag je bij M op NPO Radio 1 niet vloeken dan? Uh, ik als luisteraar vind het, uh, het stoort me enorm. Nou, dat, uh, dat kan ik, dat kan ik nog eens in zo'n. Daar heb ik nog niet eens over, uh, ja, helemaal niet verder over de inhoud of door joum bewijzen oh. van presenteren, maar we gewoon ja. over het vloeken. Want, want je vindt, je vindt de inhoud ook niks? Oi, oh, ja, nou jij wilt graag verder wat van mij weten, hè? Nou, ik vind het wel oh. een uh, leuk onderwerp vanavond. Oh, Oké, okay, gelukkig. Ja, ik luister wel vaker naar je. Maar ja. dat, dat vloeken, dat, uh, ja. dat kun je beter weglaten. Dat is mijn mening. Ja, ik heb dat dus. Dat is wel goed dat je mij, mij daarop attendeert. Misschien dat, dat, dat het er iets te veel in zit bij mij. Dat ik al uh, te snel en automatisch een, een GVD'tje eruit gooi bijvoorbeeld. Of, en, en als ik nou Jezus zeg, uh, is, is, dat, is dat ook al erg? Corrie? Eh. Uh... Dat is niet... niet nou, nee of wat jeminei. dan ook. Ja, dat, dat kan jeze. een keer gebeuren. Dat vind ik, nog, vind ik minder erg. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan ga ik daar sowieso uh, iets beter op letten. Nou, dan zal ik op jou gaan letten in de komende weken. Oeh, jeetje. Ga je, ga je dan elke week ook bellen? Streng, hè? Ja, dat Nee, ik, heel ik zal je niet verder lastigvallen. O, oh, niet dat je, dat je even uh, elke week aan het einde van, uh, van het programma... even om vijf voor vijf belt en uh, even de score doorneemt... en zegt, nou, Luc. Het, het Zou je dat no willen? Nou ja, dat is, lijkt me op zich. Om het, om het een beetje af te leren, dan, uh, dan gaan we dat gewoon regelen. Dat jij even elke week inbelt en, uh, en zegt... Ah, uh, je hebt mij toch niet nodig joh, om dat af te leren? Je bent toch een volwassen knul, al ben je nog maar twintig? Ja, ik ben nog maar twintig. Ja, dat zei je vannacht, Oh ja. Ja, ja sorry. Ik, ja. ja. ja, ja. Uh, nee, maar misschien ja. tegen de tijd dat je dan uh, vaderschapsverlof neemt... dat je het dan uh, <laughs> niet meer doet. Dat zou helemaal afgeleerd dat mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Ja, dat duurt nog wel een paar jaar, hoor. Dan heb ik, ik nog een paar jaar om, om te oefenen. Uh, hey, kon, moeten we het moeten we nog over, over vaderschapsverlof hebben? Of denk je, nou, dat hoeft allemaal niet? Nou, het lijkt me hartstikke leuk voor jouw kinderen... als jij, ze, als jij, ze voor, uh, als jij er voor ze kunt zijn. Dat, dat lijkt me ook. Dat, vind, dat, is wel, dat lijkt, me dus, lijkt me inderdaad ergens... Uh, want ik hoor wel heel veel stoere mannen praten deze nacht van... Uh, ja, maar ik wil gewoon weer aan het werk. Ik wil uh, door. Ik, wil, ik hoef, wil niet, hoef niet bij de vrouw te zijn. Ik, ik denk dat ik dan wel eens zo'n zo zo softie zou zijn. Die zeggen, ach, ik heb een kleintje maar Ik wil helemaal niet weg. Ik wil voor altijd hier gewoon tussen de poepluiers zitten. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ja. Dan bellen we daar ook nog even over. Over, over vijf of, of, of zeven jaar of tien jaar of zo. Wanneer? Dat zover is. wanneer? Ja, ik wil, niet, ik wil eigenlijk geen kinderen voor mijn dertigste. Dus dan oh ja, maar, de, de maar je nog hebt toch even. al gezegd dat het dat, dat kan gebeuren... dat het toch ja, eerder komt, weet, je, weet, je weet niet wat de liefde doet met je? Nee, dat weet je zeker niet. Hoeveel, nee, hoeveel, ik hoeveel... ben een beetje ouder dan jij, drie keer zo oud... en uh, o, ik, daar kan ik over mee praten, ja. Uh, o, o, o, o, hoeveel kinderen heb je, Corrie? Nee, ik heb geen kinderen. Oh, je hebt geen, oh, geen kinderen. Oh, sorry. Nee, maar dus. dat is niet, uh, geen bewuste keuze. Oké, okay, nee. uh, oh, dan gaan we het daar niet zo ver over hebben, denk ik. Goed. Ga, je, ga je nog wat leuks doen vandaag? Nee, okay. helaas niet. Nee, ik Gewoon... ben ziek. Oh, nou. Nee. nou oh. Uh, maar. Uh, beterschap dan. Probeer, je wel. En uh, probeer je in uh, dat ene opzicht te verbeteren. Ja, ik zal minder, minder, minder vloeken. Hartstikke goed, Dankjewel. je okay, Fijne zondag nog. Dank je, jij ook. Daag. Dag. Druktemakers. Jeroen, goeiemorgen. Uh, goedendag. dag. Oh, ik wilde toch even reageren op het uh, vaderschapsverlof. Het vaderschapsverlof, komt u maar door. Ja, ik, uh, ik, ik hoor steeds uh, afgelopen week ook in het nieuws dat uh, twee verdieners uh, uh, belastingvoordelen krijgen met minder belastingdruk. En uh, uh, nu als gezin uh, krijg je dan toch weer een voordeel van uh, vaderschapsverlof. En uh, ik denk van ja, het, het mag ook wel eens een keer wat tegenoverstaan. staan. Hoe, hoe bedoel je precies? Nou, bijvoorbeeld dat je ervoor kan sparen voor ouderschapsverlof. Je weet negen maanden lang dat het eraan komt, of nou niet voor acht, laat ik het zo zeggen. Dat je er een van de kan zeggen van nou ik ga daarvoor uh, sparen, dat ik daar uh, drie weken vrij krijg of wat dan ook. Weet ik veel hoe je het gaat oplossen. Ja, maar maar, maar, maar hoezo, hoezo, uh, zou dat, waar, hoezo zou dat moeten? Waarom moeten we er zelf voor sparen? Waarom kunnen we niet gewoon krijgen van een bedrijf waar we werken? Nou, ik denk dat de overheid daarvoor is. Nee, hey, He, was, ik denk ja. dat uh, bedrijven daar niet voor zijn om te betalen voor de werknemers die zwanger zijn. Maar dat, toch, dat zijn dus, sociale voorzieningen, denk ik. Maar dat is toch, dat is toch lekker dat, je, dat, dat iemand, iemand anders dat gewoon doet? Zou je dat, zou je dat zelf niet willen hebben? Gewoon? Zou, zou jij bereid zijn om er zelf voor te gaan sparen? Oh ja hoor. Ach je, je, je Bro, lul, nee. Maar als je het gewoon kan krijgen van je, van je werkgever, dan is dat toch veel fijner. Ja tuurlijk, maar ja, ik, ik, ik, ik zou ook best geld van mijn werkgever willen krijgen zonder dat ik ervoor werk zou. Nee, dat niet in de wereld. Nee, jammer, je krijgt een kindje. Daar moet je toch moet je, moet je een beetje zorg voor dragen. Je hele leven verandert van de een op de andere dag. Toch? Ja, maar laat la, la, la mensen kiezen. bro. Uh, geef iedereen. hebben vier ouders van vandaag. Ik kom maar een willekeurig getal standaard. Nou, en als liefde. mensen meer willen hebben, dan kunnen ze ervoor sparen. Ah. Ja, ja dat, is, dat is nog een mooie, mooie middenweg. Het komt trouwens. Uh, ik, ik las dat. Dat, dat, dat dus, uh, minister Koolmees. niet van plan is om. die verlofdagen. en dan 70% en zo. om dat niet allemaal te betalen vanuit, vanuit het belastingenpotje. De minister van Financiën. die, die houdt zijn geld gewoon. Het moet, echt, het moet van de werkgevers zelf komen. Dus op zich. de, de, de belastingbetaler. die heeft er geen, uh, geen nadeel aan. Nee, maar dan krijg je denk ik situaties. Uh... Je wil voor iedereen gelijke rechten. En ik denk toch dat werkgevers dan uh, dat misschien krijgen de situatie dat ze dan minder snel vrouwen in dienst hebben met een hoger uh, risico van zwangerschap. Als zij de voorop moeten draaien. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar, maar de, wet, de wet nu is het gewoon zo dat het dus voor alle vaders uh, wordt het gewoon vijf dagen en, uh, en, en later nog, nog die vijf weken. Het wordt niet voor de ene vader anders dan voor de andere vader, toch? Nee, maak het voor iedereen gelijk en uh, maak er zelf een keuze van uh, dat je kan sparen voor, voor eventueel meer uh, als je zou, wil, zou willen. Nou, ja. Sparen voor meer iedereen. Heeft... ik, uh, nou, ik hoorde er wel, wel wat in, even iemand nog in Den Haag gaat uit gaan werken en dan, ja dat is helemaal geen gek ideeën Doen. Nou dankjewel. En, uh, en dan voor uh, dit eindstip hè. Je, nou, nou ja, want je, je bent op de weg of niet? Of waar zit je? Ja ik heb een hier naar Schiphol gebracht. Oh, oh jeetje, wat, uh, wat, hoezo? Ja, die, die gaat een week op vakantie en dat ze een tijdstip om hotel te pakken nog. Ja, dat is waar. Ik denk, nou, dan brengen we van weg. Waar gaat ze heen? Naar Lapland. Naar Lapland? wat moet je nou naar ja, Lapland? Ik weet niet waar het kouder is op het moment, hier of daar, maar... Ja, verschrikkelijk zeg. Maar jij moest niet mee naar Lapland? Nee, het is te koud, Veel te duur. <laughs> dus, is het met vriendinnen of met, met een minnaar? Of... Oh, gewoon met de groep. Oh ja, okay. maar, en als het nou terugkomt, hè, dan heb je dus een week lang heb je je vriendinnetje, je meisje, je vrouwtje niet, uh, niet naast je gehad. Snachts, in die koude, die koude, donkere nachten die waar we nu uh, in zitten. Ja, uh, prima hoor. Oh. Ja, wat zit je nou? Ik wil hier. No heb ook geen verlof nodig. Nee, dat... ja, ik wil er heel ergens anders heen. Oh, oké. Ik snap het wel. Ja, ze dus, dus, dan heb je een week lang dat niet, uh, heb, je, heb je haar niet naast je gehad. Dan komt ze terug thuis. Ja, ja. Is dat niet een heel mooi moment om dan een baby te maken? <laughs> ja, het zou kunnen, maar <laughs> laten we dat nu nog maar even niet doen. Oh, hoe zou niet? Hm. Maar gewoon. gewoon uh, hoe lang is al uh, je vriendin? maand of zes. Oh, ja, jongen, nee, dan moet je nog helemaal niet aan kinderen beginnen. Nee, daarom. Nee, oh, nee oké, okay, nee, dan, dan, uh, dan wachten wij nog even mee. Ja. Is goed. Hé hey, Jeroen, uh, rij veilig, ga hem in de lijntjes en, uh, en we spelen elkaar weer. Is goed, fijne nacht. Hetzelfde. Hoi. Maar even een, een klein liefdesliedje de site dan toch? L-O-V-I, -E, net, kinkle. L is for the way you look at me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 de liefde was gemaakt voor jou en mij, baby. L-O-V-I, Ned Kinkel. Ja, ik vind het leuk, het leukste liefdesliedje wat er bestaat, hoor. En je hoort hem op NPO Radio 1. Waar wij het hebben over vaderschapsverlof. Dat is een dingetje deze week. Het wordt namelijk allemaal iets lekkerder voor de, voor de aankomende papa's. Waar wij nu nog uh, het moeten doen. We, ik zeg ook we. Dat is toch voor ons? Ik ben helemaal geen vader. Maar de, de kerstversen papa's ze nu nog moeten doen. Met, uh, met twee dagen verlof. En daarna gewoon weer de hort op en gaan werken. Kunnen ze vanaf uh, het jaar <coughs> 2019 uh, uh, uh, vijf dagen verlof nemen. En vanaf 1 juli 2020 komen we daar nog eens vijf weken bij. En dan krijg je dus nog 70% van je loon ook in die vijf weken. Nou lekker dat het is. Lekker. En daar hebben we het deze nacht over. Want de een zegt. Ja ik, ik als man zijnde. Ik wilde meteen weer met mijn vrouw weg. Ik heb helemaal geen zin om bij dat kind te zitten. En ik, ik, ik, ik zie dat kind. Later wel, wanneer het vijf is. Andere mensen vinden het weer een, een, een nadeel... dat er dus 70% gewoon van je loon wordt doorbetaald voor vijf weken. Uh, want dan moeten andere mensen weer gaan werken voor jou in plaats. En, en nou, goed, die, krijgen, die krijgen ook niets extra's. En de een die vindt het weer een fantastisch goed idee... maar het mag dan wel iets meer zijn. En zo heeft heel Nederland de mening. En jij waarschijnlijk ook. Hè? Nederland telt 18 miljoen bondscoaches. Ja, dat is die vluchtelingen En uh, uh, uh, als je dus een mening hebt... Kom even door. 0800 112 en een mening zit ook in Pim. Pim. Pim. Goedemorgen. Pim. Pim. Pim. Pim. Pim. Pim. Pim. Waar is Pim, waar is Pim, waar is Pim heen? Spim weg. Nou, oké. Okay. Uh, Damien. Ja, Damien is niet in slaap gevallen. Damien Pim is wel. niet in slaap gevallen. Goedemorgen, nee. Damien. Goedemorgen. Ja, ik wil eerst even maken over die mevrouw die oh, is geklaagd over. Die vloeken hebben ja. Is er nog is er nog Ja, iemand? ja, ja, want dat ja, heel moet je juist Sorry. Heel kort. Nou ja, goed, oké. Okay. Eh uh... Uh, ik, vind dat je, ik weet niet waarom we zo rekening moeten houden als het met religieuze mensen. Religieuze mensen zijn gewoon met hun eigen agenda bezig. Die willen zo hoog mogelijk in de hemel of God weet waar naar hun leven terechtkomen. Dat mogen ze allemaal willen. Maar ik zie niet wat daar speciaal zo respectabel aan zou moeten zijn. Dus als je gewoon wil vloeken, dan vloek je gewoon lekker. En als jij dat niet wil horen, dan heb je gewoon pech gehad. Waarom waar moet dat allemaal respectabel zijn? Ik vind dat heel raar. Durf jij nu, uh, nu te vloeken op de radio? Ja, godverdomme. Ja, natuurlijk. Wat gaat dat die vrouw aan? Ik zeg die vrouw er ook niet dat ze niet mag bidden. of dat ze niet over Jezus mag zeuren. Dus, dus uh, dat, dat moet ze lekker doen. Durf je dat nog harder te doen? Uh, nou, maar ik heb er geen je dat behoefte te aan. Ik, dat durf ik allemaal, maar daar heb ik geen behoefte aan. Oh, okay. en, maar, en dan nog wat over dat vaderschapsverlof. Je hoort heel oh, ja, ja. dat ja, dat betaalt de belastingbetaler. dat betaalt de werkgever. Dat betaalt... Bij economie krijg je dat er maar één portemonnee is. Ja. En dat is die die thuis ligt bij papa en bij mama. en die niet doorgeschoven kan worden. Ja. Daaruit wordt betaald. Dus als uh, het bedrijf betaalt, dan zijn dat bedrijfskosten die worden verdisconteerd in de producten die wij weer moeten kopen. Dus uh, dat is weer de belasting betalen. Als, als het Rijk betaalt, of de, uh, de provincie betaalt, of die... altijd als iemand betaalt, betalen wij. Oh. Er is maar één bruto nationaal product, en wij betalen altijd alles. Dus er is niet zoiets van ja, het, het, uh, die organisatie betaalt. Dus het, wij betalen altijd. Er is maar één portemonnee, en dat is uh, die bij jou en thuis, bij mij thuis liggen. Wij kunnen niks declareren, nee. zeg maar. Hè? We nee, kunnen, nee, dat is je, je moet van je 2000 euro rondkomen... en daar moet het vandaan komen. Ja, en vind je dat dan ook uh, ja, een, beetje, een, beetje, een beetje erg... Dat je dus nu dan neer moet ja, ik weet niet. Ik heb een persoonlijke mening, maar die is gewoon heel erg persoonlijk en die, die uh, ah, hoeft kom voor op. de meeste mensen kan kant of te slaan. Ik ben homo en ik vind, ah. als ik mensen uh, kinderen zie maken, dat vind ik het potsierlijkste wat er is. De wereld gaat oh. helemaal nergens heen, maar ik ben een beetje een nihilist en een oude zeur. Dus, ja. uh, maar ik vind dat gewoon echt potsierlijk. Mensen die zichzelf amper kennen, ja. maar alweer iets nieuws uitpoepen. Ja, ik vind ja, dat ja, gewoon belachelijk. Mensen, mensen die zich amper kennen. er zijn mensen zichzelf die zichzelf amper kennen. ook nou, oh, zichzelf. ook oh, nog elkaar dat je dat bedoelde? zeg maar meer van... Uh, en dat ook niet, dat ook niet. Want als, als je elkaar ergens iets wijs kunt maken, dan is het wel onder de hemel van liefde. Ik bedoel, liefde maakt blind. En niet Je inderdaad een beetje een zeur, Damien. Ja, een beetje zeur, ja. een zeur. Ja, ja. Toch goed zo. Ja, ja. maar ja, goed, het gaat wel de inhoud. Hè? Nou, bent, ja, dat is wel waar, dat is wel waar. Okay. Hey, maar, maar, maar dus, uh, dat, dat verlof, dat vind je allemaal maar niks. En dat, uh, het, het voorplanten ah, ik. ook niet. En, ja, uh, ik, ik. En, en vloeken moet maar gewoon kunnen. Uh, ja, waarom moet het niet kunnen dan? Nee, nee, ik, ik, ik vat nog even het gesprek samen. Ik bedoel, uh, hè, als er dan machtig is, dan moet hij maar voor zichzelf opkomen. Hè. Als er dan zo'n sukkel is dat hij een mevrouw nodig heeft, midden en achter de lijn, dan spijt het me, dan spijt het me werkelijk voor hem. Dus uh, nee, nee, nee, ik vind... Uh, ja, uh, ik zie niet waarom ik, waarom ik die mensen moet ontzien. Die zijn ook gewoon, alleen maar net als ik, met zichzelf bezig de hele tijd. Oh. Hoe, hoe zeer ze ook op een knietje zitten. Oké. Okay. Uh, dat duidelijk, dankjewel. Nou... Misschien is Pim nu weer wakker. Ja, we zullen even, even kijken. Pim? Doe. Pim? Ja, nee, doe je, Damien. Doe je, tot de Doei. een volgende keer. En die Pim, die is. Uh... Uh... Oh, ik kom mezelf ook. Oh. Pim! Is Pim dood? Ja, die, uh, dit had een Pim tot Nou goed. Saida? Zo. zo. Goedem goedemorgen. Goedemorgen, Als ik al Saïda. die mensen zo hoor klagen, geef iedereen gewoon 40 dagen. Hier. En of je nou de toepluier van je kind wil op gaan ruimen... of van je moeder of je vader of je oma. Oh. Klaar. Dan is iedereen gelijk. Maar dat zijn geen nu... doel, geen doelgroepenvrije vrije dagen. Maar dat zijn ze nu toch ook, of niet? Sorry? Nu is iedereen toch ook wel gelijk, eigenlijk? Qua, qua, nee, maar qua nu willen ze voor die vader extra dagen. Ja. Maar dan zeg ik zo van... Geef, mij, geef iedereen 40 dagen of 30 dagen of 20 dagen... En als er iets in je familie is of bla bla bla bla, bla dat je voor je moeder of je, voor je vader of noem maar op... Oh, nou, er, oh Zo ja. bedoel ik oh, het. Ik bedoel dan bedoel. is oh, iedereen ja. gelijk, heeft niemand meer wat te zeuren. Dat is ook een leuke eigenlijk, Saïda. Ook wel een goede. Je, je krijgt gewoon hier 40 dagen. Besteed ze zelf maar aan waar je wil. Dat mag aan, aan zorg zijn voor je na, na, na, naaste. Het mag uh, ouderschapsvlogdagen zijn. Nou, voor je buurvrouw of weet ik veel. Oh, dat zijn wel. En, en moet je dan wel doorbetaald krijgen uh, tijdens die dag? Ja, dan is iedereen toch gelijk. Ja, ja, maar, maar oh, mij... En dan gewoon 100%, 100 te volle map je je loon gewoon doorbetaald krijgen, die 40 ja, dagen? Ja, zoiets. Ja, lekker. Dat klinkt ook als muziek in de orde. Maar ben je niet bang dat mensen dan gewoon denken, nou, heb ik 40 dagen extra vakantie? Ja, maar dat kan je toch controleren of die oma echt in een verpleeghuis of weet ik veel. Ja, en, en, wat nou, wat nou, en wat nou als je, als je, als je nou een, echt een, een beetje een familie hebt die, die kwakkelt met de gezondheid... en waar ineens iedereen allemaal aandoeningen krijgt... terwijl een, een andere werknemer uh, een, een, een kerngezonde familie heeft die eigenlijk nergens last van hebben. Het is wel een beetje... Nou, niet, wees het, dan blij dat je dat gezegd niet aan je kop hebt. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Maar misschien heb je, heeft, heeft dan de ene persoon aan veertig dagen niet genoeg... en de ander heeft, uh -huh. heeft, heeft aan veertig dagen eigenlijk veel te veel. Ja, maar je hebt toch meer families die dat samen kunnen doen. Ja, maar dan is het weer niet eerlijk. Dan dan dan heeft we iedereen nee, maar dan heeft iedereen 40 dagen. Ja, dan nou. de ene familie heeft, toch niet, heeft, heeft dan niet genoeg aan 40 dagen en de andere wel. Stel, stel dat jij nou enig kind bent, alleen je ouders hebt om voor te zorgen. Ja, dan kun je dus kun je over, over per, per ouder 20 dagen uh, verdelen. Maar stel je voor je komt uit een gezin van 7 kinderen met 13 nichten en, uh, en drie keer een andere vader. Ja, dan heb je aan 40 dagen helemaal niet genoeg. Als stel als ja, stel dat ze allemaal kijk, ziek worden nu, en okay. baby's krijgen. En maar nu heb allemaal. je daar ook thuis voor. Ja, maar dan dat heb je dan sowieso. Maar dan, dan kan je dat ook. Die 40 zo dagen voor gewoon... jou ook niet meer op. Ik vind, Wat het wel, zeg ik, je? ik vind het wel een leuk idee, maar het mist nog een beetje de finishing touch, denk ik. Ja, ja oké, okay, maar het is ook een idee. Wat gewoon omdat die ja, mensen, mensen lopen te zeuren. ja, dan krijg ik het niet en jij het nee, niet. En blaas niet. Dat was net als vroeger met roken op je werk. Degene die niet rookte, die kon in die dat die anderen waren gaan roken, al die telefoontjes opvangen. Ja, precies. nu mag je niet meer roken. Ja, precies. Saïda, dankjewel voor het bellen. Is goed. En nog een hele fijne zondag. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Doei, doei. Doei, doei. Nou, dan gaan we nog eens even één keer kijken. Want ik heb dus, ja, Julius, Ja, ja. Je hebt nog gesproken, toch? Ja, het begon allemaal heel goed, eigenlijk, met Pim. Pim. Pim, die was uh, heel actief. En, uh, maar het lijkt, ik heb het gevoel dat hij in slaap is gevallen. Oké. Okay. Pim. Pim. Pim, je hoort hem ook ademen. Oh man. ja. Even gaan even luisteren naar Pim. Ja. Pim. Hij is in ja, het echt. Nee, hij in slaap gevallen. Is het zo'n sla slaapvekkend programma? Dan? Nee, dat valt dus wel mee. Misschien moeten we gewoon een hele harde muziek gaan draaien. Nou, nou heel harde. Pim. Bim. Pim? Pim? Nee. Ja, ja, maar is die echt in slaap? Nou ja, goed. Ja, goed, ja nou goed. Uh, nou, ken je ene Pim die nu. Nou, goed, ik is een vaak verhaal. I dream of family on the old great plains. Maiden swears that she knows my name, I'll go to. Just help me turn around 17 miles Got nothing on me but still clean me Gaan we nou toch eens... We wel hoesten maar weer. Ga eens even... Waar heb je last van, man? Nou. Ik zit de hele tijd door de uitzending te hoesten. Greg Holden op NPO Radio 1. Hell and back. <laughs> ah, nu is het wel genoeg. We dus schakelen weer live over naar Pim. Oh. Ja, hij is echt slaapgevallen. Ja, maar uh, is, is, is ons telefoonnummer gratis? Ja, tenzij je prepaid hebt, natuurlijk. Ja, als Pim nu prepaid heeft, dan heeft hij geen probleem, hè? Dan gaat hij als één. Maar ik denk dat hij. Uh, nou, goed, maar ja. Uh, nou, Pim, jammer jongen, volgende keer beter. En als je in de wacht hangt, niet te slaap vallen, is goed. Uh, een druktemaker! Ja! Ik heb nog één druktemaker voor je. Dat is haar naam is Imke van Herk. En ja, ze, ze staat wel ergens voor. Zij vindt namelijk dat uh, wij als mannen. Dan reken ik mezelf ook uh, toe, sinds een dag of twee. Uh, hadden misschien eerder op de bres moeten gaan staan voor meer vaderschapsverlofdagen. Stel je voor, je bent een man van pak en beet 36 jaar. En samen met je 10 jaar jongere vriendin hebben jullie eergisteren jullie eerste kindje gekregen. De bevalling was waanzinnig zelden zag je haar zo vechten voor jullie nieuwe toekomst met bloed en met slijm en met gillen en met knijpen en het onvoorstelbare perskracht kwam jullie kleine gezinslid na negen en dertig uur aan weeën, eindelijk ter wereld totaal kapot maar uitzinnig van geluk mocht jij met trillende handen de schaar in de navelstreng zetten met één taaie knip maakte je jullie dochter los van haar moeder en keek je toe hoe de verloskundige het krijzende paarse frommeltje vol witte smeer en een pruikje van plakhaar op de dikke borsten van je vriendin neerlegde. Man oh man, alle clichés waren waar. De dag waarop je vader werd was een aaneenschakeling van emoties. Nog nooit kreeg je je tranen zo moeilijk onder bedwang en god wat was je trots. De uren die volgden gingen in een roes voorbij. Je schoonmoeder nam het complete huishouden over en streek de vouwen uit je overhemden. Het ritme van dag en nacht werd finaal aan de kant gezet, maar het gaf niet. Zorgen over de buitenwereld waren voor later. Het enige wat telde was dat kleine wormpje tussen jullie in en de penetrante odeur van zwitsel en babypoep. Maar nu is het maandag. Jullie dochter is inmiddels drie dagen en oud wijs genoeg om het alleen met haar moeder en de kraamhulp uit te houden. Ja, die redt zich wel. Jij wordt natuurlijk ook hard gemist op de zaak. Met zestien beschuit en een doos vol roze muisjes in de achterbak... stap je om half zeven in de auto richting kantoor. Alsof de tijd heeft stilgestaan, zie je je collega's terug bij de koffieautomaat. Je laat wat foto's zien van de kleine spruit... neemt de felicitaties en de schouderkloppen schaapachtig lachend in ontvangst... en sleept je vervolgens naar je bureau. En dan, met één druk op je toetsenbord... trekt de roze nevel voor je ogen op en stort je van die wolk. Vanaf nu is er maar één ding dat telt... Geld verdienen. Heel veel geld. Een baby is niet gratis. Maar lieve vaders van Nederland, waarom zijn jullie niet eerder massaal de straat op gerend de afgelopen decennia? Waarom moest het tot verdorie 2018 duren voordat de plannen van een nieuwe wet naar buiten werden gebracht? Afgelopen week kwam minister Koolmees met de wieg. Wetsvoorstel, invoering, extra geboorteverlof. Alsof zijn eigen naam niet al kinderlijk genoeg klonk. Enfin, Vanaf volgend jaar wordt het vaderschapsverlof eindelijk uitgebreid. Van twee dagen tot in ieder geval een hele week. En als het een beetje meezit, kunnen jonge vaders vanaf 2020... zelfs zes weken vrij krijgen na de geboorte van hun kind. En dat lijkt me zo eerlijk. Ik vind het persoonlijk ook woest aantrekkelijk zo'n kerstverse vader... die met een kop vol trots door het park paradeert. Er zijn tegenwoordig ook vet mooie wagens met four wheel drive en inklapmechanismen en zo... Maar zo'n ding moet wel onderhouden worden. En als je kind in februari geboren wordt, wil je toch dat de zandbak in de zomer wel staat. Zo'n bak moet gebouwd en daar moet zand in, weet je wel. Het zijn precies die kleine dingetjes waar je als moeder alleen niet per se aan toe komt de eerste periode. Je zult zien, ook zes weken vliegen zo om. Zo'n extra verlof is niet genoeg. Dus meneer Koolmees, wanneer, wanneer kom je met de, met de wipper? Wetsvoorstel, invoering, Papadag per einde roze wolk. <hijen> Ik gooi ook maar eens dus wat op. Druk te maken, Imke van Herk. Hey. Hey! No question Het is een goede muziek, dames en heren. Nieuw werk van Justin Timblake Van het album Man of the Woods. Oh, the wood. man, on the Woods, man the Nieuw album van Justin Timblek. Filthy, hoor je op NPO Radio 1. Weg. Hé, hey, uh, zijn de bellen eens op? Ja, hè? Allemaal gehad. Het is weg. is weg. Ja, ja. Ja. Uh, ja, je kan nog bellen, hoor. 0800 Ze Zullen we nog heel even wachten? Anders ga ik, ga, ga, ga ik Franse muziek draaien. Dat is geen dreigement. Franse muziek is al best wel lekker. Uh, maar je kan, als je nu belt... 0800-1121 heb je het laatste woord. Moet je nu bellen. 0800-1121. 0800 Nee hè? Nou, alle bellen we al best gehad het goed. <middels>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 Ja, yes. NPO Radio 1. Met zometeen Risa hier. Tot aan 7 uur start jij jouw zondag helemaal perfect. Ik tot volgende week. Hoi. hoi. Ik hoor mezelf helemaal niet uit.